beneath the stone.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 Zo, nou, ja, uh, Guus zei ietsje te hard, maar mooi, ja, uh, mijn mix en mijn spelletjes en zo, dat stond allemaal al vrij zacht, ik weet niet hoe mijn stem dan overkomt, maar, um, dat is tot nu toe eigenlijk altijd wel al goed, uh, goed geweest, daarom neem ik het ook op in Teamspeak. Uh, dan valt het allemaal wel weer mee. Dan is het wat makkelijker. Uh, Oeh, het is hier waarom zeg. Ik ben blij dat ik de verwarming al heb <laughs> uitgezet. Nee, ik gebruik altijd dus. Uh, ja. Uh, dit nummer als openingsnummer: Cloak of um, Ja. Uh, uh, even kort uitgelegd. Uh, uh, in de. Uh, in, in, in ver vervlogen tijden uh, was de Cloak of Feathers eigenlijk um, niet alleen bedoeld om je eigen warmte te houden, al was dat een bijkomstigheid, um, maar ook uh, was het uh, ja, de, een van de traditionele gewaarden van, uh, van, van, van de Bart. Uh, dus degene die uh, vertelt, laat ik ook even de settings even goed zetten. Anders hoor je echt alles bij mij hier. Zo. Zo. Nou. Uh, hè, dus dat is degene die dus... Uh, ja, de, de lijn, de, de, de koninklijke lijn dus uh, altijd uh, vertelde. Maar ook dus de heldendaden van de koning en andere belangrijke personen in het dorp uh, wisten... Um... Um, ja dan, natuurlijk is het, uh, hè, dus vandaar, en dan hadden ze altijd een verenkleed aan, uh, maar dat, dat even te zijn. Misschien kom ik daar met een andere uitzending nog wel een keer op terug, want dat, kan best, dat is, vind ik best nog wel interessant. Um, vandaag wil ik, eigenlijk, uh, wil ik het eigenlijk een klein beetje hebben over een uh, specifieke boom. Dat is de Lijsterbes. Uh, even kijken. Uh, die wordt dan gekoppeld uh, aan, de uh, aan de periode 21 januari tot 17 februari. En het is eh, de, de tweede boom van, uh, van, van de Ockham, dat is dus het keltisch ja, het, het boomorakel, het keltische alfabet wat ze gebruikten. Uh, en als je dan dus kijkt op de verticale, op de verticale lijn, dan wordt hij aangedraaid bij twee horizontale streepjes die naar rechts wijzen. En... Ehm... Uh, en het, het, het, het, het is dus een uh, boom die rood die is. die uh, ja, roodachtig van kleur. Uh, en hij uh, heeft dus ook... Uh, uh, en gelijke, uh, ook rode BESjes. Ik weet niet 100% zeker of die eetbaar is, dat zal ik even op moeten zoeken. Um, maar uh, Even opzoeken. Uh, maar laat ik eerst eens even kijken wie er in de chat zit. Hè? Natuurlijk de operator en de redheid. Uh, en ik zie verder ook Els, Gu Marcus en Tom. Ik zou zeggen goedenavond. goede avond. Um, ja, hij wordt dus ook geassocieerd met, uh, met, met, de, met, met de kleur rood. Uh, en als je dus een, um, wat ze in het Engels dan noemen, een roan cross... Uh, uh, maakt dan geeft dat dus ook een, uh, een, een, een bescherming op uh, ja, een, een bepaald gebied een woonruimte bijvoorbeeld als je hem dan op de deur hangt en uh, alles wat bij dat uh, wat achter de, die deur zit dus, dus uh, direct te vertrekken achter die deur of dat, uh, als wat je voordeur is is dat je eigen hele huis wordt dan gezegd uh, maar het kan ook dus specifiek een slaap en als je dat ontdoet, een beetje dat, dat idee inzet. Hoe je dat maakt, dat kan ik inderdaad wel een keer kan ik inderdaad wel vertellen als, uh, als men dat wenst. Um... En uh, het komt ook terug in de sleutelwoorden die bij de lijstenbest dan dus horen. Hè, dat ze, uh, dat hij staat voor uh, bescherming, het hiernamaals, genezing, inzicht, opportuniteit en het onverwachten. Dus het kan eigenlijk heel veel andere, ook nog heel veel andere kanten dan dus nog uh, gaan. Ehm... Um, Ja, en het is dus een, een boom die altijd wel uh, in het teken staat voor, uh, voor, voor druïden. Uh, nou, tot zover ik weet, de, de, de, en lijn staat hier ook een beetje beschreven. De lijstenbes is relatief vrij klein. Uh, en hier in Europa wordt hij, zeg, onmiddellijk niet groter dan 10 meter. Ehm... Um, ja, het, het hout is heel bewerkbaar, je kan er heel goed uh, uh, werktuigen van maken, wandelstokken uh, uh, en, uh, en, en dergelijke. Um, ja, dus als je, als je in, de lente, in de lente kijkt, dan zie je dus uh, witte bloemen aan de boom hangen. Uh, dus hij heeft altijd aan elke tak uh, 11 tot 35 bladeren. Uh, maar altijd in een oneven aantal. Uh, vanwege het extra blad wat, wat aan het uitheiden. Dus, uh, de, de en dus is het een uh, cent 11. Dan heb je dus uh, vijf uh, van elke kant. En dan eentje aan de top. Intussen zie ik ook. Uh, eens even kijken. Lin uh, binnenkomen. Uh, nou, Gu Guus vult uh, gelijk aan, uh, Tom zegt al, de vogels eten de besjes wel. Uh, Guus vult gelijk aan, de, de, de, de, de vruchten zijn eetbaar, dus uh, ook voor ons. En ze zijn ook in het geel, oranje of zwart. Nou, dat is altijd wel uh, interessant om, uh, om te weten. Um, nou, verder wordt hier ook genoemd, dat is dus in de Lat Latijnse naam van de lijst aucuparia uh, uh, is wat, want dus, dat betekent dus uh, van Heel veel vogels worden dus echt aangetrokken door deze boom uh, om, om te eten. Uh, het is altijd wel heel, uh, heel prettig heel, uh, om, om zulke dingen voor te, te zien. Nou, je, um, Oh, ik zie, ik zie het inderdaad ook staan hier nu. Uh, ze kunnen worden gebruikt om zin van te maken of thee te zetten ze, uh, tegen diarree en soortgelijke problemen. Hm. Uh, de bessen zijn ook rijk aan vitamine C. Um, nou, dat zijn dat soort dingen waarvan ik zeg van nou dat is wel prettig om te uh, uh, Ze zeggen dat kiwis ook heel veel vitamine C bevatten, maar als je geen kiwis lust, dan moet je wat anders uh, bedenken. Dus ja, dan zijn die besjes toch een, een goede uitkomst. Ik zal eens kijken of ik eraan kan komen. Het lijkt me best wel uh, interessant om dat eens te proberen. Ik weet niet hoe ze smaken. Ik weet niet of, ik ze, of er een vergelijkbare smaak is voor die besjes. Um, dus, uh, dus ik ben daar wel benieuwd uh, naar. Uh, aan deze boom zit ook een kwadrein gekoppeld. Uh, kort samengevat, een kwatrijn is een uh, vierregelijk gedicht. En uh, is even het reddende kruid zuigt genezing me met zijn wortel, deelt zijn gaven uit, uit met gulle tak geneesmiddel voor vee en glans voor van het oog. Bid voor het antwoord. Verlos ons, snikt men zwak. Ja, dan... Uh, dus ook hier... Uh, uh, ja, het is... Het krijgt wat heel veel... met zich. Um, ...met zich meedragen. Mee um, uh, ik, ik zit even verder dan, de, dan te lezen. In het Engels heet de, de, hij uh, dan de Rowan. De, uh, en dan wordt hier gezegd... Rowan, de Engelse naam van lijsterbes, stamt af van het Sanskriet en betekent tovenaar. Lijsterbes wordt algemeen gezien als de meest magische boom. boom en een rode draad was een oude bezwering die gebruikt werd als bescherming tegen hekserij. Dat ja, zal dan uit de christelijke periode dan dus nog, uh, nog komen. Uh, Leisterbestakjes werden vooral boven stal en wieg gehangen... ...omdat men geloofde dat je niet voorzichtig genoeg kon zijn met elfen. Leisterbest werd ook geplant op Kerkhoven... Om tegen, en, ...en tegen de buitenmuren van Huizen om heksen te weren. Traditioneel wordt leisterbesthout gebruikt als wiegerrode voor metaal... Bij Ierse wet kreeg hij de status boom van de gewone man toebedeeld. Inheemse in Groot-Brittannië en Ierland groeit in bossen, kreupenhout en op bergen. In de herfst krijgt de boom de kenmerken rode bessen. Dus dat is dan toch een uh, kleur die altijd daar wel mee uh, geassocieerd wordt. Ehm... Um Ja, ik kan het niet anders instellen. Hier loopt alles goed. Uh, ik weet niet waar het dan aan ligt. Ik, uh, als ik praat, zie ik constant een blauw bolletje, een lichtbaar een blauw bolletje opknipperen. Zonder dat dat uh, donkerblauw wordt. Dus het uh, zal gewoon in één keer door moeten gaan. Um, maar Buddy, Buddy entered Er waren nog... Microphone muted. Microphone activated. Uh, maar de boom heeft natuurlijk ook een spirituele kant. Um, ik zie Tommy in Teenspeak uh, binnenkomen, maar uh, ja, er is nog niemand uit... Ik heb nog niet gezegd om uh, binnen te komen, dus ik heb hem heel even op mute ge gezet. Dan uh, na de muziek zal ik hem unmuten. Uh, ik mag het toch niet heel erg hoor, dus uh, dit, dit is niet om uh, vervelend te zijn, maar ik wil gewoon even dat onderwerp een klein beetje uh, behandeld hebben. Uh, zoals ik het dus al uh, wilde zeggen, um, binnen de Orchum heeft hij ook dus een spirituele kant en dan wordt er dus gezegd, uh, om er een droïne, dat je er een droïnestaf uh, van maakt. En dan staat hier niet enkel omwille van de kwaliteit van het hout, maar ook omdat men geloofde dat de lijstenbers een bescherming vormde tegen negatieve krachten. Die krachten waren voornamelijk de elementen van de natuur zoals water, het hout van de lijstenbers werd meegenomen op een schip om zeestormen te voorkomen en vuur, men had het hout van lijstenbers steeds in huis om blikseminslag of brand te voorkomen. Uh, dus er zit ook een, uh, uh, ja, een, een, beschermd, uh, een beschermd idee achter, hè? een beetje als bijgeloof uh, kan, uh, kan het wel zijn. Soms werd de lijst best ook op een graf geplant, omdat men geloofde dat de geest van de begraven persoon dan niet kon, worden, niet, niet kon komen ronddwalen. De geest wordt door sommigen gezien als een vijfde element en al deze elementen worden vertegenwoordigd in het pentagram. Dat natuurlijk verschijnt op de bessen. Ja, dat heb ik inderdaad al eens gezien. Dat heb ik met veel bessen al eens een keer uh, heb ik al dat, dat alles meegemaakt. Uh, als, uh, als je het best goed bekijkt, en dan vooral dus de onderkant, dan zie je daar regelmatig wel een vijfpuntige sterren in. Als je een appel dus over het was. Uh, uh, doorsnijdt. Uh, dus als je bijvoorbeeld uh, de, de stil echt naar links of naar links of naar rechts hebt uh, wijzen en je snijdt hem precies in het midden door, dan zie je dus die, uh, die pitten zo precies ook in een puntige stijl zitten. Um... Nou, dan wordt er een klein beetje ingegaan op, de, op het, uh, het pentagram. Uh... Dat het als bescherming dient, uh, dat het als bescherming dient, maar dat wil ik een keer apart uh, behandelen, dat is best, uh, dat is best wel een, een onderwerp waarvan ik zeg van dat kan wel een keer apart, uh, maar dan ga ik, dus die linie sla ik over. Uh, dan gaan we verder. De witte kleur van de bloemen herinneren ons aan de puurheid die we bij de berg hebben, hebben gevonden. En zoals ik dus al in mijn diepe walletje uitlegde, dat is uh, ja, het, het begin, het puur zijn en, uh, en dergelijke. Um, en waar dit meer voor voorkomend is dan hier als ook de, de verbinding met het hierna of de andere wereld. Dus het staat ook dus weer in contact met, uh, hoe heet het? Uh, uh, ja, met, met, met, met de spirituele wereld met uh, en met, met, met dergelijke. Uh, even kijken, deze verbinding wordt ook nog eens bevestigd door de rode kleur van de bessen, want de combinatie van de kleuren wit en rood. Uh, zijn uh, uitermate typisch voor de andere wereld: Wit staat voor het mannelijk zaad en rood voor het vrouwelijke menstruatiebloed, staande symbool voor vervruchtbaarheid en zuivering. De was heilig voor de Kelten, aangezien deze behoorden tot de negen heilige houtsoorten waarmee een, een vuur kon worden aangewakkerd. Uh, eens even zien, ik zie dat uh, Herman intussen ook binnen is. Hij is een keer door de, de rijdeur uh, heen geweest. Ik um, zie dat hij dus een paar dagen uh, regen heeft gehad. Nou, we hebben hier weer zo... Gisteren was het lekker. Vandaag was het, nou, een beetje een beetje miezerig. Uh, heb, ik al ge... uh, heb ik al gehad en morgen krijgen we ook weer regen. En dan vanaf zondag zou het als goed is weer lekker weer moeten worden. Dus ik ben benieuwd. Um... Uh, en gisteren is dus ook het uh, bonus op, uh, op de Manetje. Het uh, springseizoen begonnen. Uh, de, dus uh, iedereen die bij ons les heeft, die kunnen dan dus, uh, uh, uh, die krijgen dus de kans om dus, uh, een, een seizoen lang dus, uh, ja, te, te springen. Uh, de, uh, dus een uh, concours piek. Dat is altijd wel mooi om te zien, ik ben gisteren heel even bezig kijken voordat ik... Uh, uh, ...op Hammer uitzond uitstond. Maar natuurlijk zit daar aan... Uh, ...de lijst ook nog een andere betekenis. Uh, deze... De hulp die je zoekt ligt aan een bekende kust. Zoek dichter bij huis. Vertrouwdheid leidt tot een gebrek aan respect en blindheid. De oplossing van de zoektocht ligt vaak vlakbij. Ja, hij heeft misschien. ligt Vaak vlakbij. Ja, hij heeft misschien zo. Uh, heeft zelfs misschien al die tijd binnen ons bereik gelegen. Veracht de gewone wegen niet. Heldhaftige zoektochten in verre plaatsen vergroten wellicht een gevoel van eigenwaarde en inspanning, maar hebben meestens tijds geen resultaat. En de vraag die daar dan bij hoort, wat of wie laat je nooit in de steek? Um, nou, ik heb inderdaad tegenwoordig ook heel weinig de verwarming aangekomen. Uh, um, ik bedoel, ik, heb het hier, ik probeer het hier 18 graden te houden. Uh, Oké, okay, desondanks dat het weer niet altijd even denderend is... Uh, ...is het toch... Uh, nou, ...niet direct koud. Um, en ja, dat is dan toch wel vo voordelig, want dan geef ik ook minder geld uit aan gas uh, en, en zo. Nou, zoals ik al zei, uh, je, je kan dus beschermde uh, voorwaarden beschermde voorwerpen uh, maken met, uh, met, met de lijst. MS. En nou, er is dus ook een, uh, een kruis uh, van, een, uh, in het Engels heet het, heet het een Roman een cross. Uh, Komt door de naam van de boom. Uh, het is een beetje te vergelijken met een, uh, met, met een dromenvanger, alleen in plaats van dromen wordt, uh, wordt dus de slechte energie in de draad opgevangen. Ehm... Um, Nou, wat heb je daar dus uh, nodig? Nou, dat zijn dus twee takken van, zeg, 20 tot 30 centimeter. En, en wordt aan, aangeraden vanwege de kleur van de best ook. Dus een rode wol. Uh, of, uh, of een ander wol, katoen, maar een, rood, uh, een rode kleur draad. Uh, eens even kijken. Kijken of ik daar een filmpje over kan vinden. Uh, Leg uh, de twee takken over elkaar als een kruis met gelijke armen. Je gaat nu, uh, nu het draad om het kruis wikkelen, maar wel zodat er geen knopen in komen. Focus je op de negatieve energie die hierin vast moet komen te zitten. Dat kan dus van alles zijn. Op deze manier uh, kan de geest in de draad kruipen en erin, en erin verdwalen. Je zult dus begrijpen, dit werkt dus ook psychologisch. En in plaats van dat je het van je afschrijft, maak je, een, uh, maak je dus een kruis. Wikkel eerst de draad om het midden van de takken, zodat ze in het midden aan elkaar vastzitten. Vervolgens wikkel je, uh, uh, wik je de draad om een arm van het kruis. Uh, trek je het naar de volgende arm waar, waar je het omheen wikkelt. ...trek je hem weer naar de volgende uh, arm toe... ...zodat je hem uh, omheen... In feite wordt het, uh, ...wikkel je dus ja, vierkantjes om het uh, kruis... ...en je gaat dus zoals je dus, um, uh, vro vroeger met... Um, hoe heet het... ...met kastanjes en uh, satéprikkers... ...dat je spinnen hebben maken. Maar dan, ja, wat, maakte. Uh, maar dan... Uh, uh, ...in plaats van dat elke draad... Dan in mijn plaats van dat er tussen de draden dan een gat zit, zit elke draad tegen een kraan. Um, en dan blijven ze zijn, in feite is het dus net zo lang wikkelen totdat de draad op is. Um, of totdat je zelf zegt, van, nou, ik ben, het zit is nou wel goed. Um, ik heb hier wel een plaatje met een voorbeeld. Die zal ik even in de tekstchat zetten. Dan moet, uh, de, de, de, het gaat echt om de rode kleur van het draad. En uh, dan komt het er ongeveer zo uit. Maar ik zal eens kijken of ik een keer een uh, filmpje ervan kan, uh, kan vinden. Uh, eens even kijken. Hang dit kruis voor een raam of een andere doorgang net zolang, uh, zolang als jij denkt dat het goed is. Het werkt dan als een soort dromenvanger. Veel energie raak je erin verstrekt. Meestal merk je... Aan je eigen geestesgesteldheid wanneer het ga, gaat werken. Sommigen zeggen dat het kruis klaar is om weggegooid te worden als het uit elkaar begint te vallen. Nou, daar hoef je natuurlijk niet op te wachten. Uh, en dan... In feite kan het net zo la, laten hangen totdat je zegt van, nou, ik ben het nou zat. Um, en dan tenslotte, wil je van dit kruis af, dan moet het vernietigd worden. Je kan het begraven, je kan het verbranden uh, of wat dan ook. En want uh, als het dan niet uh, vernietigd is, dan idee uh, dan, uh, achter is dat dan ook, uh, ja die. ...negatieve energieën dan ook daarmee vernietigd worden. Maar ik, ik, ik, ik, ik zal eens een keer een filmpje opzoeken en dat ergens plaatsen en dan... Uh... Dan is dat uh, best nog wel, uh, dat lijkt me best nog wel interessant om dat zelf ook eens een keer te doen voor uh, zelf of voor iemand of wat dan ook. Dus... Uh, Ja, dan is dat best. Uh, heb je best nog wel wat. Uh, mogelijkheden die je, die je hebt. Ik, ik wil niet de hele uitzending hiermee vullen. Uh, wat ik nog wel een keer. wat ik nog wel nog even wil uh, lezen is het volgende. Even kijken, uh, wanneer de lijstenbest op ons pad verschijnt, uh, moeten we onthouden dat. De ...dat deze dit doet om ons te beschermen. Ja, de, hè, dat, zo gaat de ook in de steekwoorden al terug. Het is ook mogelijk dat de boom ons wil duidelijk maken dat we onszelf beter moeten beschermen. Aangezien het houdt van de lijstbest om magische voorwerpen van te maken... ...zoals de rietstaf of een divinatiestel set, helpt het ons ook met de dingen duidelijker te zien en mogelijk zelfs te proberen op voorhand al te anticiperen dat we ons reeds beter kunnen beschermen. Als een probleem dan toch niet uh, kon worden voorkomen, uh, zal het schild van de lijsten ons beschermen terwijl we onze kracht, terug op, uh, onze kracht terug opbouwen of onze wonden laten genezen. De geneeskrachtige attributen van de bessen zijn dan ook een symbool voor heling. Uh, in het Gaelic is de lijst een, is dan loes en dan staat er de, de naam loes betekent vlam of kruid en het laatste kan dan ook duidelijk worden geassocieerd met heling of genezing. Ja, dat is inderdaad een beetje wat ik uh, daar toch, me toch nu toch heel even toch mee wilde uh, geven. Ik ga nu ook heel even een muziekje erin zetten. Uh, dat geeft me ook even de tijd om mijn neus een klein beetje te snuiten. Althans, dat hoop ik. Want anders klinkt het waarschijnlijk, waarschijnlijk absoluut niet. Uh, en dan na de muziek kom ik zeker wel, uh, zeker wel terug. En dan... Uh, uh, en, dan is de, uh, en dan is iedereen uh, vrij om gewoon gezellig bij mij binnen te komen op TeamSpeak. Dus ik zou zeggen, tot na het muzikale intermezzo. Zo, nou dat was dus uh, Kleine Donia met Tyler's Lament. Uh, ik vind het een heel mooi nummer altijd om even zo toch ineens te spelen. Um, nou, ik zal Tommy even... Microphone muted. Microphone activated. Ik zal Tommy toch heel even nu unmuten. Zo, Tommy wees welkom, wees welkom op Teamspeak. Je bent heel braaf en geduldig uh, geweest, dus... Uh, Zet die microfoon maar weer lekker aan. Als je, als je stiekem luistert. Um, ik heb heel even een vraag. Uh, want er schijnen de meningen eigenlijk over te zijn verdeeld. Wat betreft bloedneuzen. Uh, ik heb de afgelopen week tot twee, uh, twee of drie keer toe. een bloedneus gehad. En de een zegt je moet je neus di dichtknijpen. Daar is iedereen het over trouwens. De neus dichtknijpen. De ander zegt met je hoofd naar achteren. En de ander zegt met je hoofd naar voren. Um, ja, dus ja, het, het ligt eraan aan wie je het vraagt uh, Met uh, Ja, het, het ligt er een, een beetje aan Aan wie je het vraagt uh, Lijkt het wel Kijk, L zegt hier Niet dichtknijpen En hoofd naar voren ja, hoe zou dan niet dichtknijpen? Uh, want moet je dat, hoe moet je dat bloeden dan stoppen? Ja, bloedneuzen gaan afschaffen. <laughs> Ging het maar zo gemakkelijk. Um, gewoon even laten bloeden. Ja, het stopt altijd vanzelf, dat klopt. Nou ja. Kijk, eh... Uh... Nou, zoals ik al zei, ligt er een beetje... Ja, dat dat dat bloed inslikken, dat interessant eh, me maar niet. Maar, er zijn, maar er zijn, de, de meningen zijn daar echt heel erg over, uh, over verdeeld. Met wat nou het beste is voor, uh, ja, voor, voor, voor, voor, voor een bloedneus. En ja, ik, ik weet het ook niet. Ik denk, ik vraag het hier even kijken wat, uh, wat, wat hier gezegd wordt. Nou, ik zie dat Tommy zijn microfoon aan heeft gezet. Dus nogmaals, welkom Tommy. Hallo meneer. Oké, okay, nou, ik ga het wel een keer aan een dokter vragen. Kijken wat hij uh, wat zegt. Hé, hey, hoe is het met jou, Tommy? Goed. Ja. Ja. Ja. Oh. Hé, hey, maar wat ik, heb je... Hé? Ik, ik doe het tic meestal. Van een ja. Uh, dat, uh, dat hoor je inderdaad het, het, het meeste. En de ja. een zegt dan de hoofd naar voren, de ander uh, ja, ik, ik, ik ook. Daar, ik ga zeker vragen. Els, <lacht> uh, ik ben inderdaad ook heel benieuwd nu naar, naar, naar het antwoord. Uh, ja, ik bedoel, ah, als je het bloedvat weinig bloed uh, door een neus krijgt. Ja, dat, uh, dat, dat kan. Ja, ik vind het irritant, want natuurlijk gebeurt het prompt als je aan het werk bent. Want die mazzel heb ik dan nu, hè, die, die, die pek heb ik dan weer. En het, het, het gekke is, deze week heb ik er een paar achter elkaar gehad. Pardon. Terwijl de, er terwijl de normaal gesproken mij jaren tussen zit. Ik heb het ook alleen al met hele erge verkoudheden ben ik achter. Dus als ik heel erg verkouden ben, zoals dus nu... Dan heb, ik meer, dan heb ik meer last, heb ik, uh, heb ik het idee. Uh, als je, je achter uh, gaat gaat uh, bloed naar, uh, naar de maag toe. Uh, die... Ja, dat klopt, maar dat, dat, dat, vind ik, dat, dat vind ik op zich niet zo erg. Uh, nee, dat weet je niet uh, goed is of slecht? Nee, bloed kan je in, in feite... Uh, ja, bloed kan je in feite drinken natuurlijk, hè. Het, uh, het wordt gewoon verteerd. Maar, uh... Dus het kan geen kwaad, het gaat, gewoon de, het gaat gewoon de natuurlijke weg in. Ja. Maar wat vond jij zo een beetje van het onderwerp wat ik uh, aangesneden heb? Ja, hij is mijn... Ja... Af en toe moet. Af, vaagheid, dat, dat is me. Daar dat, dat, dat ben ik. Vaag zijn, daar ben ik sterk in, Tom. <laughs> ja, dat, ah. maakt het, dat maakt het alleen maar leuk, joh. Nee, mag je maar. Hè. Als je veel bloed in slidt, ga je laten spuwen. Ja, dan... Ho, oh, wacht even. Dat, dat, had ik al, dat, dat had ik al gehad. Nee, ik kreeg een bloedneus na, na, nadat ik uh, gespuugd had. Nee, ik, ik, uh, ik heb een... Uh, iets, uh, ik heb ja, uh, nou, pak een beetje een week lang overgegeven... en een paar dagen na uh, in, in die week en een paar dagen daarna krijg ik ineens een bloedneus. En ik zie ze van, uh, ja, oké. Okay. <laughs> het zit um, wel erg, uh, ik, ik heb het wel erg te pakken deze keer. Ja. Maar goed, uh, een keer naar de, ik zal nog een keer naar de dokter gaan. Ik ben, want voor mijn, mijn maag ben ik al naar de dokter geweest. heb ik tabletten gekregen en dat gaat precies goed. Ik ben uh, een we, week uh, ziek ongeveer. Ja, ik, ik ben ik ben, weer, ik ben zeg min of meer een weekje ziek geweest. Ik heb nou ja. gehad en Die werken gelukkig goed, dus ik. Uh, ja, als ik, je voel, werken... ik, voel ik voel me weer een beetje. Ik voel me weer een beetje. Ja. Een beetje mezelf. Ja, ik hoef. de dokter Maar ik ben wel. Uh, ja, ik hoef niet. Ik hoef. Uh, ja, de, ik, wil, ik moet toch een keer terug naar de, naar de arts, want hij heeft bloed afgenomen en dan krijg ik en dan. Uh, of ze, meestal bellen ze op met een paar dagen, maar hij zegt, nou, nou kom maar terug uh, na een week. Uh, dan, dat is gemakkelijker. Dus, maar ik ga maandag wel terug. Ik ben een maandag geweest, dus klopt. Maar goed, maar goed, maar goed, maar goed. Ja, want op internet uh, zoiets nazoeken, dat vertrouw ik ook niet helemaal, dus ik ga dan toch, uh, vraag ik het gelijk even. Oh. niet te veel bukken en tillen, nee. Nee, dan moet je op een manege weg. <laughs> nee, ik ben uh, afgelopen, uh, ik ben gisteren weer gewoon, uh, weer, weer gewoon gaan werken. Ik, voel me, ik voel, voelde me daardoor ook weer, weer een stuk beter. Hallo! Hallo! Uh, Want hey. ja, ik, ik, ik heb toch uh, de, de instellingen... <laughs> oh, als ik er als als als niet mee bezig ben, dan, uh, dan, dan voel ik me altijd wel weer een stuk beter. Hé, hey, Marcus, uh, ik heb het gezien hè, dat je op tv en de radio bent geweest. <laughs> je krijgt het wel voor elkaar, hoor. Yes! <laughs> ik, ik, uh, heb, ik, ik, ik, ik, ik wist ook niet wat me overkwam uh, gisteravond en, en vanochtend ook nog eens... <laughs> Eerst op uh, RTL 4 met het filmpje Linda Dekker uh, komt terug. Ja, um, waarbij, uh, zo was ik al uh, onder de indruk. Ja, ze, ze, ze had het in de middag al gezien uh, en, uh, op Twitter, Babette van Veen. Ja. En ze, vond, ze vond het toen al heel leuk. En toen heeft ze het aangeraden of aanbevolen aan uh, Luc Iking, die werkt dan voor RTL Late Night. En die heeft het toen, uh, uh, naar aanleiding van haar tip, heeft hij het uh, filmpje gebruikt in de uitzending... Hm. En ze lagen inderdaad allemaal in een deuk, uh, kon ik zien. En dan uh, uh, om zes uur in de ochtend, de ochtend daarop dus, dus vanochtend uh, uh, begon Giel Belen, toen, uh, toen stuurde ik het filmpje ook naar Giel Belen in een, in een berichtje, in een app. En toen uh, begon hij, ik, ik, uh, ja, het moest maar net zo wezen of hij erover zou beginnen. Maar toen uh, noemde hij het, en ik krijg net een appje van Marcus... Maar toen werd ik gebeld en hij had de video al afgespeeld op de radio. Maar ik, had, ik, ik zat op het toilet, dus ik was te laat met opnemen. Dan denk ik dacht: Oh nee, ik heb een oproep gemist van uh, Giel Benen. Maar toen uh, kreeg ik een kwartiertje later nog een uh, melding op Twitter dat hij mij uh, ging volgen op Twitter. En dat toen stuurde hij mij een privébericht op Twitter: Kan ik je even bellen? Oké. Okay. Nou, dat is ah, dat natuurlijk echt fantastisch. Ja. En ik word nu ook nog gewoon gevolgd door, door Giel Beelen op Twitter. Dus dat vind ik ook al heel erg ja, leuk. Ja, ja, ja. ja een kleine vier minuten ongeveer uh, met Giel Beelen gesproken op de radio. Ja, de, die filmpjes heb ik, heb ik gezien. Nou ja, ik vind het al... Kijk, zul zulke dingen zijn altijd wel, zijn altijd wel heel even leuk. Ja, kijk, de nadruk lag... Natuurlijk, nu een beetje op goede thuis, tijd en slecht tijd, omdat het natuurlijk over dat filmpje ging, wat ik had opgestuurd. Ik probeerde nog wel een beetje even tussendoor de, te zeggen dat ik heel gevarieerd bezig ben en dat ik al twee ja. jaar met YouTube bezig ben. maar ja, door, ik dan, snap dan, natuurlijk dan, ook wel dat het, het item was: goede tijd en slecht tijd, dus dat was ook voornamelijk waar uh, het dan over ging. In, uh, bij Giel Beelen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik vind, het, ik vind het gewoon echt fantastisch. Echt heel ja, het is, is ook grappig, natuurlijk. En, uh, dan kan ik opval kijk, ik heb hier lo lokaal een paar keer ook al in, in, de, krant, uh, in, in de krant gestaan. Uh, ja. En, uh, samen, samen, met, samen met de groep. Uh, de ene keer wat duidelijker dan de andere keer. Ik ben ook een keer op, de, ook een keer op tv geweest. Eh. Uh, ja, ik heb je zo nou ja, ja, goed, het... Uh, ja, waarom? <laughs> maar ja, waar, waarom? Waar, waar, waar, waar, waar. een, een keer is... Uh, en dan is het, is het een keer grappig. Mijn alarm gaat af. Waarom gaat mijn alarm af? Oh ja. Oh, maar, was nog, ik was denk nog. nu... Ja, alarm moet Alarm... Alarm, dat is, uh, ga, ja, bel hulp, bel hulp. Nee, in dit geval, uh, nee, dat, dat, sta, dat staat er nog in van voordat ik ging uitzenden en niet wilde vergeten om naar Daan en Heeman te luisteren. Oké, okay. maar dus weet je, het, leuk, het, het leuke is gewoon dat, dat, uh, dat Giel, nu Giel naar mij volgt, kan het ook wel zijn dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat mocht ik weer eens een keer wat op Twitter delen. Dat, en hij ziet dat en hij denkt van nou, dat is misschien leuk voor de radio. Je, je weet het natuurlijk niet, hè? Uh, nee. dat, kan, dat kan zomaar. en Ik werd al, uh, al een half jaar geleden al door BNN gevolgd op Twitter. Dus ja, dat zijn allemaal leuke dingetjes. En uh, je Twitteradres is ook Marcus Vlogs? Uh, ja, dat is gewoon... Als je gewoon Marcus, Marcus Spasi Vlogs intypt op Twitter, dan, uh, dan kom je er wel. Dan vinden we je wel. Oké, okay, ja. dan komt dat goed. Maar ik jij, weet... heb, jij, heb jij ook Twitter dan, dan nog Ja. Anders, anders vraag mm. ik het niet. Ja, want dan uh, volg ik je... Ik volg je. Wij volgen elkaar nog helemaal niet. Dat, uh, dat, dat kan niet, hè? Dan... Nee, ja, dat kijken we. We hebben elkaar op Facebook. We, we spreken elkaar bijna dagelijks hier natuurlijk. En ja, dan, dan, ja, valt, dan, dan, dan, dan valt er eigenlijk. Zo uh, dus af en toe kijk ik, kijk ik eens een keer paar, een paar van je filmpjes als ik daar behoefte aan heb. Ja. Er is, er, er is, nou, de afgelopen week heb ik wel wat meer gevolgd. Want ik had, er, ik had echt gewoon. Zoiets uh, van: ik, moest, ik heb gewoon zin in droge humor. <laughs> ja, ja. Ja, ja, weet je... ik, ik, ik Lachen is, zo... Lach is gezond, zeggen ze, dus uh, daar ben ik aardig opgeknapt ook. Ja, nou, dat, dat vind ik ook mooi om te horen, sowieso. Maar weet je, het is, het is ook zo, ik krijg wel van mensen te horen soms van... Ja, waarom, waarom doe je niet wat, weer wat vaker koffietijd of tijd van cola... En, of, of bepaalde types die nu gaan verdwijnen, zoals Justin, uh, semafor, uh. Ik vind het voor sommige mensen heel jammer. Maar ik, ik heb zelf altijd zoiets van, ik wil mezelf blijven vernieuwen... En ik wil ook dat dingen die ik doe wel leuk vinden. Want als ik dingen doe die ik niet leuk vind, dan, dan ga ik me er alleen maar aan irriteren. Ja. En dat is niet de bedoeling. Nee, dat is inderdaad ook niet de bedoeling. Kijk, je moet inderdaad wel uh, je, je, jezelf, uh, je, jezelf zien te blijven. Is het Marcus, uh, Ad Marcus Vlogs 1 of Marcus Vlogs Fan? Uh, Marcus Vlogs 1 dan, ja. Oké. Okay. Ben, dat is een uh, fan-account, geloof ik. Leuk. Met iemand ooit een keer aangemaakt. Ik weet niet wie het is, hoor, maar... Mm. Zo, gelijk even een following. Ja, nou, als het goed is, dan zal ik dan nu, nu wel een melding uh, ontvangen hebben, denk ik. Nog niet. Nee, ik heb, het, is... ook net, ik heb het ook nog maar net, uh, nog maar net gedaan. Nou, het, het is inderdaad AdMarkusVlogs1, ja, klopt, ja. Ehm... Um is net een paar seconden geleden heb ik dat even even. Maar even oh, dus, er zijn dus wel heel veel YouTubers die dus wel gewoon uh, een bepaalde game spelen, omdat het gewoon een populaire game is. Maar Tio zie je op een gegeven moment wel aan hun gezicht, dat ze heel zuur kijken, omdat ze eigenlijk gewoon helemaal geen zin hebben om dat te doen. Maar ze doen het alleen maar omdat het gewoon populair is. Hmm. Ja, anders ik op die manier YouTube moet gaan, gaan doen, dan, dan haak ik liever af. Dat nee, je moet, je moet, het, moet, moet wel, uh, het moet wel leuk blijven. Ja. Even kijken. You unable to follow uh, more people at this time. Learn more. more oh, ik, zit ik aan mijn, aan mijn limiet van... Uh... Sorry, dat was een cola-fles. <laughs> nou ja! <laughs> oh. Oké, okay, je may have of a follow-limit, oké. Okay. Oh, dus je kan me niet eens volgen. Oh my god, hoe volg je dan? Veel te veel dan blijkbaar. Ik zal, ik zal er eens een paar uitknikken dan. Oh jeetje, maar hoeveel mag je er volgen dan? Volg jij er zoveel? Weet ik veel, eh... Uh... Ik volg okay. op dit moment uh, 814 en... Uh, volg... <laughs> ah, okay, ik, ik, ik, ik zit bijna aan de 2.000 vo aan, uh, ik, ik volg bijna 2.000. Oh, dat is wel uh, heel uh, veel zeg. Jeetje, bijna 2.000 al, wauw. Nou, ja, dan moet ik inderdaad een hoop er even uitgaan, uh, Maar dan even heb uitgaan. je waarschijnlijk ook uh, veel volgers <coughs> terug, denk ik, of niet? Nee, ik heb er maar 23, dus dat valt mee. Echt waar? Je ja. volgt 2.000 mensen en je hebt maar 23 volgers, wauw, dat is wel... Even kijken, die ken ik niet, die ken ik niet. Oké. Okay. Uh, die ken ik niet. Kan me wachten, keer ik, Wacht, ik even af? Uh, die ken ik niet. Dit is nog radio, je al man. Ja, ja dat geeft. Dat maken als het ja. warm weer. Um... Ja, kijk, kijk. Dan uh, de uh, ja, uh, dat, dat is mijn nadeel. Ik word afgeleid en dan vergeet ik eigenlijk dat ik aan het raden, dat ik aan het radio maken ben. <laughs> maar dit, dit ja, dat is. Dat... Um, ja, dat is maar, maar, ma, was, maar Marcus, wat, wat vond je zo'n zo, zo beetje van het onderwerp? Ik bedoel, ik probeer een klein beetje natuurlijk ook ja, ben ik duidelijk uit. Ja, leggen. ik met weet niet of we daar tijd voor hebben, want ik zie dat het al bijna afgelopen is, eerlijk gezegd. Nee, dat, ja, we hebben ja. nog maar vijf minuten, maar was het duidelijk? Was het niet duidelijk? Ik ben een beetje nieuwsgierig nou natuurlijk. Uh, uh, nou ehm, ik, ik heb eerlijk gezegd niet, niet heel, de hele tijd geluisterd, uh, Donag. Ja, dat klinkt een beetje als een anti-climax, maar, <laughs> maar dat, uh, ja, sorry, uh, Donag. Ik was ondertussen uh, ook heel even met andere dingen bezig, dus vandaar dat ik uh, uh, niet echt helemaal, uh, ik, eerlijk gezegd weet ik ook niet eens wat het onderwerp was, dus... Oh, ik, ik, heb, uh, van de, ik heb een van de boom uh, behandeld in dit geval dus de lijsterbes. Wat je ermee kan en zo en wat voor oh, okay, uh, dus, okay. hoe, hoe, hoe, en hoe hij spiritueel in elkaar steekt en wat hoe je hem kan gebruiken als beschermboom. Ik begrijp. Het, uh, nou dan mo uh, moet je op uh, eigen trekken of uh, of. Uh, uh, wat uh, je wacht je nou, even. Hij uh, haalt het is Tommy. Ja. Ja, moeten, moeten dat we moeten eigen trekken of. of uh, van. Uh, van een vrouw als je zegt. Ik wil. Ik Leuk of vaderlijk uh, of. Nou ja, het was meer bedoeld om een klein beetje uit te leggen nou, wat voor boom is zit. en hoe, hoe gebruik je, hoe, hoe kan je hem gebruiken op je, op je spiritueel pad en dat soort dingen. Ah, oké. Okay. Uh, dat, dat heb ik een beetje uh, uitgeprobeerd te leggen. Maar ik heb het idee dat mijn account een keer gehackt is. Ik ga het, uh, ik zit heel veel te unfollowen op mijn Twitter. Uh, waarvan is zeg van nou, hoe kom ik eraan? Daar hangt echt uh... Ik ga mijn wachtwoord in. dus ik ga mijn wachtwoord in, uh, gelijk een tip aan alle, aan alle luisteraars, uh, verander regelmatig je wachtwoord. Uh, ja, ja. Met, met, met mijn Twitter account ben ik, dat, ben, ik dat, ben, ik dat, ben ik dat vergeten, omdat ik mijn Twitter account eigenlijk nooit gebruik, dus dan ga je ook dingen vergeten, maar mijn, mijn Facebook uh, en mijn e-mail, dat verander ik eigenlijk elke maand. Uh, gewoon om te voorkomen dat ja. mensen dus spo spontaan. Uh, hoe heet het? Uh, dat mensen dus spontaan uh, jouw account gaan gebruiken zonder, da zonder dat ze daar toestemming voor hebben. Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Nee. Er zit een hoop te unvollen waarvan ik zeg van nou: dat A, het is in het Arabisch en B, ik ken nou. 90 nee, ik niet. Zal je eerlijk zeggen, ik, ik volgde het dus ook volgens mij uh, best wel veel. Eerst ook bijna 2000, maar op een gegeven moment uh, wilde ik het wat overzichtelijker maken. Want ik volgde allemaal mensen waar ik eigenlijk niet in geïnteresseerd was. Mm. Op een gegeven moment. Uh, maar ja, nu volg ik ook wel uh, alweer 800. Alleen dat zijn wel allemaal uh, YouTubers en, en interesse ook. Dus ja. Ik heb bijna 700 uh, volgers op dit moment en ja, dat, dat, mag dat klinkt al, het, het klinkt als niet veel vergeleken met 3000 plus abonnees op YouTube Maar het is veel moeilijker om uh, volgers te krijgen op Twitter dan, dan abonnees op YouTube mm. Dat klopt, dat klopt ja dus, uh, nee, Ik vind het, uh, vindt het al heel wat maar soms, ja, soms besef je het gewoon niet meer. Besef je... Nee, no. niet. Dat, dat, dat je dan, ik heb dan nu misschien, uh, ik ga misschien oh. de, de 3.300 abonnees alweer. Nou, dat had ik uh, nooit verwacht. Nooit. Nooit. Nee. Maar goed, dat, dat wat verhaal van het wachtwoord, had, wilde ik dus nog heel even op de vangrijf, nog heel even meegegeven hebben voordat ik de uitzending ga verlaten. En voordat Herman en Daan uh, de gezelligheid van mij overnemen. Oh ja. Uh, is Daan er eigenlijk al? Nee, Daan is er nog niet. Ik dacht dat hij wel op de... Nee, maar mag nee, Guus is er Gu wel. Nee, Guus is er wel. Ja. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Daar komt zo wel goed om zo Guus te verbinden. Als dat nog niet, niet is, dan zal Guus wel de verbinding overzetten. Yes. Ik, ben... ik zou zeggen uh, voor de luisteraars, tot volgende week... Uh, en als je een, uh, als je een, een uh, social media hebt uh, waar, waar, waar je, bij je zelden komt, ga er alsjeblieft een keer naartoe en kijk wat er, wat er gebeurd is en verander daar een keer je wachtwoord. Ben, Het probleem uh, is dat je net te laat bent, uh, Donach, want uh, <laughs> toen je dat wilde zeggen was, was de uitzending eruit. Nee, mijn Kastlik is er nog. Jawel, maar de uitzending uh, op de stream was je niet meer te horen. Timed out. Ja, oké, okay, daar zit, zit altijd wat tussen. Maar ik, heb het al, ik had het al eerder uh, gezegd, dus ik denk dat ze het wel mee hebben gekregen. Jawel, dat moet ook wel, denk ik. Dat moet ook wel. Gaan jullie nog luisteren naar Daan, Herman? Ik, ik, ik, ik, ik, ik ga nog heel even luisteren, ja. Ah, ik, uh, ja, misschien hey. uh, nog eventjes. Zinzet uh, hey. en uh, Guus, ja? Tona, uh, uh, ik heb slechte opvangst met uh, radio. Even, ik, mee, uh, ik ga even soms uh, via uh, TeamSpeak luisteren. oké, oké, oké, dat wist ik niet. Nee, ik wil even nu eventjes. Oké, okay. dat is goed joh. Je wil niet, uh, niet storen, Nee, Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat, dat, nu, nu, nu, weet, nu weet ik dat. Uh... <laughs> Kijk, ik wist niet of jij wist uh, hoe, mijn, hoe ik mijn programma een beetje, op, uh, een beetje opbouw. Dus ik heb eerst ja. een onderwerp, dan heb ik muziek en dan is, iedereen, dan is de uitzending zeg maar, vrij. Ja, dat weet ik ongeveer. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat jij dat al wist. Ja. Maar ook in ieder geval bedankt voor de verduidelijking, nu weet ik het. Ja. Tot ziens weer. Zo. Nou hey, nou ja, tot tot, uh, tot, tot, tot, tot we later. Leek ik jou nog gaat... ga op Skype, uh, Tommy? Zo? Of dat niet? Nee, ik ga naar bed. Ik moet zo. Uh, Oké, okay, slaap lekker Tommy. Slaap lekker, Tommy. En donagje in jou spreek ik ook snel weer natuurlijk. Gaat wel lukken. Oi oi. Doei. doei, doei. Doei. Buddy disconnected from your channel.